1 uur. De Radio 1 sportzomer. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De derde etappe in de Tour de France gaat van Orchie naar Boulogne-sur-Mer over 197 kilometer. We spelen ook weer een nieuwe ronde van de nieuws-en-sportquiz. Maar eerst het NOS Nieuws met Dorot Megens. De PVV-kamerleden Hernandez en Kortenhoeven stappen met onmiddellijke ingang uit de fractie. In felle bewoordingen hekelden ze de gang van zaken in de PVV. Ze verwijten partijleider Wilders dat hij te weinig rekening houdt met kritiek van andere fractieleden. Kortenhoeven zei dat de vrijheid van meningsuiting binnen de PVV alleen geldt voor Wilders en de leden van zijn politiebureau. Alles draait om Wilders en hij houdt met niemand rekening, zei Hernandez.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 dat alles eerst met de fractie zou worden besproken. Maar er was zelfs geen telefoontje, geen mailtje, geen sms'je. Er was helemaal niets. En Anders zei verder dat je als PVV-kamerlid alleen maar stemvever bent. Hij deed een beroep op andere PVV-kamerleden... die ook moeite hebben met de gang van zaken in de PVV. Ze moeten volgens hem ook voor hun eigen vrijheid kiezen. Kortom hoeven zei van nog zo'n vijf kamerleden te weten... dat ze zich gefrustreerd voelen.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 Wilders noemt de twee fractieleden rancuneus. Hij denkt dat ze bang waren om op een onverkiesbare plaats te komen op de lijst van de PVV. De drijvers zijn misschien een beetje zuur als je denkt dat je laag op de lijst komt... zei Wilders in een eerste reactie na de persconferentie van de twee. Ze maken een vlucht naar voren en slaan nu wild om zich heen. Volgens Wilders hebben zowel Kortenhoeven als Hernandez ingestemd met het concept verkiezingsprogramma. De hoofdaannemer van de bouw van het stadion van FC Twente heeft fouten gemaakt. De constructie van het dak was instabiel en stortte daardoor vorig jaar in.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 Ook heeft Moscovici niet of onvoldoende gereageerd op klachten van cliënten over de bedragen die hij in rekening heeft gebracht. Een woordvoerder van de Amsterdamse orde zegt dat het om aanzienlijke bedragen gaat van boven de 15.000 euro. Het weer vanmiddag in het westen bewolkt, mogelijk wat regen. In het oosten meer kans op zon en wat buien. Het wordt 20 graden in het noordwesten, 24 graden in het binnenland. Morgen wordt het iets warmer, maar wel kunnen dan weer stevige buien ontstaan. Awb Verkeersinformatie. Er staan op dit moment twee files. Vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Ochten en Tiel, 3 kilometer. In verband met opruimwerkzaamheden is de rechterrijstrook daar nog steeds dicht. En dan de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en het knooppunt Eewijk, vier kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. We gaan weer tanken en betalen.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van den Berg en Fiona de Graaf. Maar Nu gaat het echt beginnen te dus stoppen met gras niet meer de hond uitlaten. Het is jammer zeg maar dat ik het nog niet kan laten zien. dat was, uh, ja, dat was best wel een uh, gekke huis eigenlijk. En dan krijgen we die sprint van boven te zien. Het lijkt heel simpel maar uh, ik denk niet dat het zo simpel is geweest vandaag. Kevin, ja, Dat wordt de 21e van Mark Cavendish. Ja, zou zou verloren kans Maar We eerst dachten dat het van Marcel zou gaan, maar dat het nu voor mij is, dat is wel ja. een trots gevoel. Ja. Ja, natuurlijk de Tour en de nieuws- en de sportquiz. De kloppen is 36. Vandaag is de kandidaat Rob Weijers uit Leusden. Het is de derde etappe in de Tour. De renners zijn weer op Franse bodem. Op weg naar Boulogne-sur-Mer. En Gio Lippens is iedereen weer op de fiets gestapt. Ja, Dionne, iedereen is weer op de fiets gestapt. in Osses, Inderdaad, een plaats die bekend is van Parijs. Roubaix, Cassijnen stroken al op. Maar de renners hebben er niet overheen gereden. Het is rustig op gang geschoten in de richting van Boulogne-sur-Mer. Het venijn zit hem hier vooral in de finale. En we hebben een kopgroep van vijf man. Bernardo Perez, Minaar, Markov. Hij weer de man in de bolletjes trui. En Grifko. Ze krijgen de ruimte van het peloton. 5 minuten en 40 seconden. Maar straks in die finale. Allemaal kolletjes achter elkaar. Zes klimmetjes. Een soort Amsterdam. De spotrace wordt al gezet. Op weg met Sportzomer Tour de France. En behalve de Tour is er ook tennis vanaf Wimbledon. Natuurlijk, Marcella Mesker is er niet. Marcella is er niet. Die staat daar nog eh, ergens eh, informatie te verzamelen, ongetwijfeld. <lacht> uh, maar we horen dan wel uh, hoe dat allemaal gaat vanmiddag. Er zijn wat inhaalwedstrijden. Hè. Die wedstrijd uh, gisteren van Murray en uh, Cilic, die is afgebroken. Dus die gaat vandaag verder. Op het programma ook uh, Juan Martín del Potro tegen David Ferrer. En zijn er zijn ook nog kwartfinales bij de vrouwen. U wordt helemaal bijgepraat vanmiddag door Marcella Mesker vanaf Wimbledon. Twee PVV-kamerleden stappen uit de fractie. U hebt het uh, zeer waarschijnlijk meegekregen. Wim Kortehoeven en Marcel Hernandez maakten vanochtend bekend dat zij niet langer de koers van Geert Wilders willen verdedigen. Ze hebben kritiek op zijn leiderschap en op de politieke inhoud. Marcel Hernandez. Nou ja, weet u, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat wij aanstaande vrijdag, um, um, in ieder geval intern, bekendmaken wie wel of niet op de lijst terugkomt, op de kandidatenlijst. Dit was uh, Geert Wilders... Ja. Uh, in een reactie, zeer waarschijnlijk uh, Joost van ja, Links. Ja, dat was zijn reactie. Ja, ja. precies. Ja, ja. Want hij heeft dus gereageerd... en hij zegt, uh, ze zijn... Uh, nou ja, laten we zijn uit op revanche, Ja, hij zet de twee weg als rancuneus. Uh, hij zegt ja. van, nou ja, ze, ze hebben waarschijnlijk wel door... dat ze niet of te laag op de lijst uh, komen. En daarom uh, hebben ze deze, deze actie ondernomen. Die quote van Geert Wilders komt... Uh, hij heeft zojuist een interview gegeven aan Nieuwsuur. Dat wordt vanavond in zijn geheel uitgezonden. En wij mochten al wat uh, fragmentjes... Gebruiken. Maar goed, de twee, Hernandez en Kortenhoeven, hebben natuurlijk ook gezegd van... ja, wij mochten helemaal niet meepraten over het verkiezingsprogramma. Het is ons onder trots geduwd. En Geert Wilders heeft zelf toegegeven... dat het verkiezingsprogramma eigenlijk onuitvoerbaar is. Daarover zei Geert Wilders zojuist het volgende. Nou ja, weet u, ik denk dat het te maken heeft met het feit... dat wij aanstaande vrijdag um, um, in ieder geval intern bekendmaken... wie wel of niet op de lijst terugkomt. Op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer... Uh, um, en welke plek men krijgt als men erop terugkomt. En ik denk dat... Het nee, was weer de verkeerde... Ja, maar, kijk, dat is echt onwaar. Ik ga de beide heren niet als voor nu uh, voor leugenaar uitmaken, maar dat klopt echt niet. We hebben... Uh, maar voordat u begint met mensen uit te maken voor leugenaar, is het goed. ik dat ik niet gaat. voor leugenaar uit maken. Ik zeg dat het niet klopt. Um, Ze uh, hebben het verkiezingsprogramma niet gelezen. Het verkiezingsprogramma is uh, door de fractie uh, vastgesteld. Iedereen heeft het verkiezingsprogramma gezien. De heer Hernandez had zelfs nog een aantal bezwaarpunten als het ging om de ombuiging op Defensie. We hebben hem toen daarna nog uh, twee weken, drie weken geleden. Apart met hem nog gesproken over hoe we dat, de, de ombuig om defensie anders zouden in kunnen vullen. Daar heeft hij 100% zijn zin in gekregen. Dus het beeld dat het niet in de fractie sprookt is complete onzin. U denkt toch niet ja. in het huis dat wij een verkiezingsprogramma gaan presenteren waar de fractie niet achter staat? Wat ik heb gezegd is dat het onuitvoerbaar is zolang we in de Europese Unie zijn heel veel onderdelen. Maar dat is juist de crux van ons verkiezingsprogramma. We kunnen inderdaad niet een immigratiestop invoeren. We kunnen niet zeggen we gaan uh, geen miljarden geven aan uh, de Portugezen en de Spanjaarden en de Grieken... zolang we nog in de Europese Unie zitten. We kunnen niet zeggen die 3% tekort doen we maar uh, 4% later zolang we uh, lid zijn van de EMU. Dus die opmerking is gemaakt in een context van dat we uit de Europese Unie moeten gaan... dat we uit de euro moeten stappen. Zolang dat niet gebeurt, kan dat niet. Maar daar is juist het verkiezingsprogramma voor bedoeld. Ja, de twee heren ja, die spreken dus niet de waarheid... of hebben het niet goed begrepen. En om de sfeer in de PVV nog aan te geven... zojuist heeft Dion Graus laten weten... ook lid van de PVV-fractie... hoe minder matenaaiers en nestbevuilers, hoe beter. Nou, heel gezellig allemaal. Zo, ja. Um, maar is het niet. Heeft hij niet ergens ook gezegd. Nou ja, ik, ik begrijp ze wel een beetje. Hij, hij maakt het meteen helemaal af? Nee, nee, hij maakt het helemaal af. Ja, natuurlijk. Hij, hij zal ze inderdaad wegzetten. als mensen die gewoon inderdaad rancuneus zijn, ontevreden zijn. En uh, aan Geert Wilders ligt het uh, zelf niet. Zoals hij zelf zei. Ik, die mensen hebben inspraak gehad. Uh, wat, wat denkt u wel niet, uh, Twan Huis. tegen de, de inter interviewer ja. van. Uh, natuurlijk is dat zo. Maar goed, uh, de lezing van die twee heren staat er wel haaks op en na Hero Brinkman is het natuurlijk wel het derde Kamerlid... dat uh, in het openbaar uh, beklag doet. Nou, ja, dat wou uh, over, ik zeggen. Er is wel meer gaat. gemor, hè? Ja, he? zeker. Er is heel veel gemor en, en er is zelfs melding van, dat, er, dat zeiden die twee heren ook... dat er ook andere uh, fractieleden met, met twijfels rondlopen. Dus wat dat betreft uh, is daar echt wel wat aan de hand. En wij, wij merken dat natuurlijk ook in de omgang met, met PVV-Kamerleden... dat die heel weinig vrijheden hebben. Uh, dus wat dat betreft herkennen wij wel veel punten. Dat hoor je ook wel eens natuurlijk van andere Kamerleden... Die Misschien op een hele, met een hele kleine motie aan het onderhandelen zijn met een PVV-kamerlid. En dan, ja, dan zeggen ze: van ja, ga je naar nou voor of tegenstemmen? Zeggen ze Zeggen ja, dat moet ik toch eerst overleggen met Wilders of met Fleur Agema. Het is gewoon zo dat het gewone PVV-kamerlid buitengewoon weinig bewegingsvrijheid heeft. En daar zijn deze twee heren tegenop gelopen Die voelen zich vernederd, voelen zich niet serieus genomen. En uh, waarschijnlijk de gang van zaken rond het verkiezingsprogramma en de lijst was de druppel die de emmer deed overlopen. Ja, want dat zeggen ze de vrij Vrijheid van meningsuiting geldt alleen voor Wilders. Ja, en een paar mensen daaromheen, dan noemen ze dus Fleur ha ja. Agema, Martin Bosma en Louis Bontes. Dat zijn de vier mensen die volgens uh, de twee de dienst uitmaken in de fractie. En de rest uh, is stemvee. Ja, Joost, kun je al iets zeggen over uh, wat dit misschien betekent voor de geloofwaardigheid van uh, Wilders? Nou, het is sowieso, sowieso uh, straalt het wel af, natuurlijk op zijn, op zijn leiderschapscapaciteiten. Hij heeft een grote fractie, hij heeft heel veel fracties in het land en, en, en overal rommelt het. Dus je kan wel zeggen dat hij er niet in slaagt om zijn eigen mensen onder controle te houden. En het, het beeld komt toch naar, naar voren dat het een solist is die met een heel klein groepje getrouwen de dienst wens uit te maken. En dat steeds minder mensen ik moet zeggen, dat trekken. En ja, normaal gesproken tast dit wel bij de kiezer de geloofwaardigheid aan van een partij. Ze houden niet van gedonder. En doorgaans zie je dan een partij een vrije val gaan maken in de peilingen. Maar moet gezegd dat tot op heden bij alle andere relletjes die er binnen de PVV waren, dat misschien een week lang was er dan een dipje in de peilingen. Maar daarna herstelde Geert Wilders weer. Dus ik ben wel heel ik benieuwd of dit wel langdurig effect uh, gaat hebben. Maar het, het hoeft niet zo te zijn. Ja, en er, zouden, er zouden nog meer frustraties naar buiten kunnen komen. Hè? Want ze zeggen ook, uh, we weten nog wel van meer mensen... die met grote frustraties ja. rondlopen. Precies, en je ziet ook nog wel... Uh, kijk, Hero Brinkman die heeft een paar dingen gezegd... over hoe het eraan toe ging. En verder heeft hij gezegd, ik kom met een boek... en verder zeg ik niks meer. Maar deze twee heren nemen echt totaal geen blad voor de mond. Dus reken maar dat die nog heel veel gebeld... en geïnterviewd gaan worden de komende dagen. En dat er natuurlijk wij uh, van de NOS redactie, maar ook al die andere redacties gaan prikken in die fractie. Dus de kans is vrij groot dat er inderdaad nog meer ellende naar buiten gaat komen. Dankjewel, Joost Vullings vanuit Den Haag. Derde etappe in de Tour. De renners zijn op weg naar Bologna, Mer. We hebben dus die kopgroep Gio, maar hoe is dat allemaal tot stand gekomen? We zijn 27 kilometer onderweg. Het begin was vrij rustig in het peloton. Niet al te veel demarages. Maar na 5 kilometer toen was het raak. Toen sprongen er een paar mannen weg. Waarbij dus die Mikael Morkov. De man die we de afgelopen drie dagen ook al in de aanval hebben gezien. En gisteren toen wekte hij toch wel een beetje de irritatie op van zijn medevluchters. Omdat hij geen meter meer op kop ging rijden. Zijn enige doel was die bolletjes trui veilig stellen. En dat zal hij vandaag ook wel weer gaan doen. Maar dan kan hij nog lang in het wiel blijven zitten. Want de eerste klim die doen pas... ...op naar 132 kilometer koers. De Côte de Leperche. Daarna volgen ze snel op. Een koetje van de vierde categorie is dat. Daarna een koet van de derde. Dan weer eentje van de vierde. Nog een van de vierde. Dan een van de derde categorie. En dan zijn we inmiddels op 7,5 kilometer van de finish. Een gevaarlijke afdaling. Zeker als het nat is. Hoewel voorlopig ziet het er nog wel even droog uit. Maar volgens de France Meteo zou het vanmiddag nog gaan regenen hier. In Boulogne-sur-Mer. Dus dan kan het lastig worden. En dan duiken ze Boulogne in om dan het laatste stukje de laatste 700 meter weer berg op te sprinten. En dan verwachten we toch wel weer een beetje de bekende namen. Hè? Peter Sagan, we hebben hem natuurlijk gezien in de allereerste etappe van deze ronde van Frankrijk. Verder Boasson Hagen, natuurlijk Philippe Gilbert, wie weet misschien wel Bouke Mollema. We kunnen speculeren totdat we een ons wegen, maar voorlopig zijn ze nog maar net onderweg. Vijf man aan de leiding, Giovanni Bernardot van Europcar, Zijn vader is daar manager. Oud coureur Jean-René Bernardot. reed altijd goed in de Tour, meerdere in de top 10 van het klassement. Een paar keer goed gepresteerd. Nooit een etappe gewonnen trouwens. Wie weet, misschien gaat zijn zoon dat wel een keer doen. Ruben Perez zit erbij. Sebastian Minard, Dan die Morkov, de man in de bolletjestrui En André Grifko, dat is de best geclasseerd in het klassement. Hij staat op 38 seconden van de leider van Fabian Cancelara. De ploeg van Cancelara, die rijdt op dit moment op kop. Radiocheck moet het werk doen. Ze gaan de gele trui verdedigen. En het is een verschil met het beeld van gisteren... toen die sprintersploegen allemaal op kop reden... voor hun Mannen. Een van die mannen die dat deed was onze landgenoot Sebastiaan Langeveld. Hij reed natuurlijk voor Matthew Goss, de sprinter die gisteren tweede werd. De Australische Orica greenedge formatie is dat. Maar hij kwam uiteindelijk, Langeveld, dan, toen hij zijn werk had gedaan, kwam hij op ruime afstand van de winnaar van Mark Cavendish als een van de laatste renners over de streep. Nou, dat was reden genoeg voor Steven Dalebout om Langeveld vandaag voor de start op te zoeken. Ja, ik zat gisteravond nog even de uitslag door te kijken en ik keek bij de nummer laatst ja. dat ik... Ja, nou, het zal wel, want toen zag ik daar een andere naam staan. Jouw naam, de voorlaatst, nummer voorlaatst. Ja. Uh, 6,5 en kwam je binnen. Toen dacht ik, moeten we ons zorgen maken? Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ik heb, op, uh, ik heb 140 kilometer op kop gereden. En uh, ja, de tour is nog heel erg lang. En als je zo, uh, als je zo inspanning doet met kop koprijen... Ja, uh, ik had mijn werk gedaan en in de laatste 15 kilometer is er dan toch weinig meer te doen. Dus ik had er eigenlijk voor gekozen om uh, op een gemak naar de finish te rijden. En uh, zo vandaag in ieder geval met... Uh, zo fris mogelijke benen weer aan de start staan. En of we op het eind van de rit nou zes, zes minuten, twee uur en zes minuten achterstand hebben of twee uur. Dat maakt niet zoveel uit, denk ik. Dat is de uitleg waar al jouw fans op hoopten. Um, want had jij ook die, die etappe van vandaag in dan Kun jij hier iets doen en mag jij hier iets doen? Um, nou ja, we hebben op dit moment andere mannen die ook goed, goed in vorm zijn. En uh, we hebben de finale, finale vorige week uh, verkend. Het is, het is een hele... Het is de, wacht even hoor. Er wordt gepraat in je oortje volgens mij. Wat zeggen ze? Ja, hoor je. Ja, of ik het hoor. Dus elke dag uh, radiocheck. Radio De ploegleider. Ja, ja, ja. En, uh, maar jij zegt, ja, jullie hebben GOS en daar moet jij vandaag voor werken. Nou ja, kijk, als je op een gegeven moment... Het enige grote doel is groene trui. En uh, het is een hele lastige aankomst. Is het te lastig voor GOS of kan die het? Uh, ik denk dat dit zou kunnen. Het hangt er een beetje vanaf aan uh, vooral hoe ze daarvoor gaan rijden. Dat is echt een lastige finale. en Als ze daar echt gaan koersen, dan... Uh, Denk ik dat we iets andere mannen aan het finish gaan zien. Uh, als het uh, iets ma makkel relatief makkelijker is, dan uh, denk ik dat Costa uh, op zijn directe concurrenten, uh, behalve Sagan, punten kan, uh, punten kan pakken. En het is, ja, het is een belangrijke dag vandaag. Sagan kan een hele grote voorsprong nemen in één keer. Dus ja, dat gaat, uh, dat gaat vandaag best spannend worden. Ja. Maar ik dacht ook even aan jou. Het is wel een uh, parcours wat jou op het lijf geschreven zou zijn, toch? Uh, ja, het zou kunnen, maar goed, het is de Tour en uh, we hebben met Gerwens, uh, Albansini, uh, mijzelf, uh, ja, er zijn gewoon doelen en uh, ja, ik, ben, uh, ik krijg later nog wel mijn kans. Je blijft nog even rustig? Ik blijf nog even rustig, maar ja, dat zijn ook orders van het team en uh, ik, ik weet precies waarvoor ik mee ben en dat is, uh, dat is voor de eerste week vooral het team ondersteunen en... Als er daarna kansen zijn en komen, dan, uh, ja, dan kan ik dat zeker uh, aangrijpen. Maar het is nu nog even uh, in belang van het team rijden en uh, dat doe ik heel graag. Hij is een van die 18 Nederlanders in uh, deze editie van de Tour. Sebastian Langeveld. U hoorde het Gio Lippens net zeggen. Uh, de regen komt er misschien wel aan in Frankrijk, in Boulogne-sur-Mer. Daar waar de tour etappe finish. Hoe is het met de regen in uh, Londen, Marcelle Mesker? Nou, het is uh, weer beginnen te spetteren. Het regent niet hard, maar hard genoeg om uh, graswedstrijden op uh, Wimbledon te stoppen. Op de buitenbanen waren de wedstrijden uh, ja, net uh, begonnen. Eén game. Uh, sommige twee games gespeeld. En nu is play weer suspended. Zoals dat ons zo mooi op het scorebord uh, staat. Op het centercourt nu uh, gaat het uh, zelden vanaf. Het dak is dichtgedaan. Ja, dan kun je je misschien afvragen van waarom hebben ze dat dak niet meteen dicht gedaan, Want de weersverwachting uh, is uh, slecht. Nou, ik sprak zo even richard lewis de spiksplinter nieuwe algemeen directeur van de el uh, TC, de All England Long Tennis en uh, Crockett Club. En uh, hij zei, ja, de eerlijkheidsfactor ten opzichte van alle spelers moet aanwezig zijn. Dus ze willen graag in dezelfde condities de wedstrijden beginnen... op Center Court baan 1 en de buitenbanen. Dus een buitentoernooi, uh, of het uh, nou uh, winderig is, koud, warm, een beetje spetterd. Ze beginnen in dezelfde condities. Gaat het dan regenen, ja, dan hebben de spelers op het Center Court natuurlijk voordeel... want het dak gaat dicht en dan kan, kunnen die wedstrijden gewoon gespeeld worden. Dus ja, het het is hier uh, regen of geen regen. Dak open, dak dicht. Maar nu is het dak in ieder geval dicht. En ik verwacht dat het ook de hele dag dicht blijft. Dus wij kunnen zo beginnen met uh, ja, die hele mooie vier ronde partij van gisteren. David Ferrer, de nummer 7, tegen de nummer 9, Juan Martín del Potro. Daarna natuurlijk Serena Williams uh, tegen uh, de Wimbledon-kampioene Petra Kvitova. En dan nog het Duitse onderrondje Lissiki tegen Kerber. Dus dat zijn de wedstrijden die in ieder geval doorgaan vandaag op het Centercourt. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws en sportvis. En die spelen we vandaag met Rob Weijers uit Leusden. Hartelijk welkom. Goedemiddag. U bent Goedemiddag. 58 jaar en uh, ik, we vroegen net aan u van waar kunnen we het over hebben. U zei kinderboeken. Ja, ik ben een verzamelaar van, uh, nou meer specifiek, jongensboeken. Oude spelling, dus tot aan de Tweede Wereldoorlog. En wat is het mooiste exemplaar in de verzameling? De eerste druk, diktron. Ja, de allereerste. Oh, natuurlijk, ja. Dick en dat Trom. is 18... 91. Kijk aan. Dus die bewaart die ligt in de kluis ook of zo? Of, uh... Die ga ik misschien tentoonstellen in het openend museum. Oh, kijk aan. Nou, kinderboeken. Nou, dus dat is een kostbare verzameling, neem ik aan. Dus... De prijzen zakken behoorlijk weg de laatste ja, tijd. Dus... Oh, dat, dat dan weer wel. Maar goed, van 300 euro kan je toch aardig wat boeken kopen misschien. Dat. Nou, <lacht> dat, is, dat is in ieder geval wat er aan de finish ligt, maar dan moeten we in ieder geval hoger scoren dan 36 nu, want dat is de score die gisteren is neergezet. Uh, hoogste score dus nu. Uh, daar moet je overheen kunnen, lijkt me, uh, gezien de ervaring uit het verleden. Uh, we gaan we gaan het gewoon proberen eerst een nieuwsfactor te bepalen. Dit zijn de Nederlandse tanks waar het om gaat. Indonesië zegt van de koop af te zien. omdat Duitsland meer zekerheid zou bieden. Ja, Dan sta je met, uh, met schone handen, maar wel heel lege handen. Het ministerie van Defensie zegt dat het moeilijk wordt. om de Leopard-tanks aan een ander land te slijten. Indonesië zou de oude leopard tanks van het Nederlandse leger verkopen aan Indonesië. Maar dat land ziet toch af van de koop. Indonesië koopt nu tanks van onze oosterburen. Eh, omdat daar betere afspraken mee te maken zijn voor de levering en de hoeveelheid tanks. Vraag 1, daar komt die Indonesië zou 80 tanks kopen van Nederland. Maar hoeveel tanks kopen ze nu van Duitsland? 100. Dat is helemaal goed. 100 voor 280 miljoen dollar. Vraag 2. De verkoop van de tanks aan Indonesië is in Nederland omstreden. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer waren bang... dat de tanks gebruikt zouden worden tegen de inwoners van Indonesië. Nieuw de werd dan ook flink belemmerd door een motie... die door de Tweede Kamer werd aangenomen. Van welke partij kwam die motie? GroenLinks. Is goed, werd vorige maand al aangenomen door de Tweede Kamer. Initiatiefnemer was het Tweede Kamerlid El Facet. Dan gaan we naar de sportvraag. Vraag drie, die gaat over Wimbledon. Bij het mannentennis was de uitschakeling van Rafael Nadal een grote verrassing... maar gisteren werd bij de vrouwen ook de topfavoriet uitgeschakeld. Hoe heet de nummer één van de wereld die gisteren in twee sets... door de Duitse Lissiki werd uitgeschakeld? Sharapova. Dat is ook helemaal goed. De Duitse had uh, drie eerdere duels uh, met Sharapova verloren... Vraag 4 was ook goed nieuws gisteren op Wimbledon. De zaterdag gestolen havik, die de banen vrijhoudt van ongedierte... die werd gisteren weer teruggevonden. Hoe heet deze havik van Wimbledon? Ruf, Rufus. Ja, <laughs> werd gestolen uit een auto... maar werd gisteren afgeleverd bij de Britse dierenbescherming. Is dat die havik die ook in, uh, bijhoudt of die bal in is? In ja, dat is die. Oh, van, ja, ja, okay. Die Hawkeye. Ja, precies. We gaan nu een uh, fragmentje laten horen. En de vraag daarbij is, wie is hier aan het woord? Sinds ik bondscoach ben, spelen we wat meer uh, hoge druk, dus uh, verder af vanuit goal. Dus worden. de ruimtes die je moet verdelen worden dan wat groter dan normaal, dan wanneer je terugzakt en de tegenstander laat komen. Dan zijn de, de ruimtes wat beter te belopen. Ik zag u meteen knikken. Dat is Paul van As. Juist, Hockey. de bondscoach van een mannenhockeyteam eh, besloot gisteren om taken, taken, maar toch niet mee te nemen naar de Spelen in Londen. Dat drie weken dus voordat die Spelen beginnen. Maar gisteren zijn de medailles alvast gearriveerd. Ze zijn gelijk veilig opgeborgen. Waar worden de medailles bewaard tot aan de Olympische Spelen? In de Tower. Dat is goed. Ja. Nou, dan gaan we naar vraag 7. Dat is de nieuwsfactorvraag. U krijgt vier aanwijzingen. U zegt stop als u denkt te weten waar het over gaat. Wij zoeken een onderwerp. Vier. Ik had een diamant in de top. Stop. Dat is een hele snelle. Oeh. Parkleesbank. Moeten we het dan nog spannend houden, ja, ja, zeker. Voor de meespelers thuis moeten we het even spannend houden misschien. Uh, voor drie punten uh, was uh, de aanwijzing geweest... ik was ooit op overnamepad in Nederland. Voor twee punten door te liegen over de rentes... heb ik veel mensen in de problemen gebracht. En voor één punt was het... Uh, ik ben het middelpunt van een nieuw bankenschandaal in Engeland. Het antwoord is dus helemaal goed, Barclays. En daarmee komen we op tien punten in de factor. Dat is uh, nou de laatste tijd weinig vertoond, moet ik zeggen. Dus dat is alvast een mooie aftrap. Uh, zo meteen deel. Op twee van de quiz. De mix van nieuws en sport. De radio 1 sportzover. <middels> La scène, la scène, la scène, tu n'es pas sous, Paris est sous la scène. <grijg> Ze zat aan de Seine en ook uit nog toe aan de Mijnen. Uh, dat is voor een paradie. Was dat? Ja. <grijg> en nee, dat zei mijn buurvrouw ooit, die was een keer naar uh, Parijs <grijg> geweest. Ja, ik zat aan de Seine. Goed, en La Siena was de mijne. het, hè? Ja. Dankjewel Jurgen. We gaan uh, verder met uh, de quiz. U hebt een uh, fantastisch aantal punten gescoord. Namelijk 10. En daarmee uh, gaan we straks vermenigvuldigen. Dus dat is geweldig. Maar uh, er komen eerst nog uh, heel veel vragen langs. In 90 seconden gaat u die uh, okay. nou ja, zo snel mogelijk beantwoorden. En u weet het. U zegt pas, als u het niet weet, dan gaan wij snel door naar de volgende vraag. Bent u er klaar voor? Meneer Rob Weijers uit Leusden. Ja. Mooi zo. Dan gaan we beginnen. De nieuws en sportquiz. Hoe heet het Britse farmaciebedrijf dat een schikking heeft getroffen van 2,4 miljard euro? Gelijk zo, Smitklein. Goed. Al het geld dat via Giro 555 is gegeven voor de voedselcrisis in Afrika is uitgegeven. Hoe groot was dat bedrag? Pas. 25 miljoen. Volgens de partij 50PLUS zouden AOW'ers meer wat moeten krijgen? Vakantiegeld. Goed. Voetballer El Amadi heeft voor drie jaar getekend bij welke Engelse club? Esther Villa. Dat is goed. In welk land is het hoofd van de veiligheidsdienst opgestapt naar Blunders? Duitsland. Dat is goed. Sinds gisteren staat de langste hangbrug ter wereld in welk land? Frankrijk. Rusland. Welk Nederlands bedrijf maakte gisteren bekend geen bonussen meer uit te keren? ProRail. Dat is goed. Wat was in 2011 het populairste vakantieland voor Nederlandse toeristen? Frankrijk. Is goed. Welke gemeente wil als eerste een sloopfonds voor leegstaande kantoren oprichten? Amsterdam, dat is goed. Nederlandse reders zijn boos op wie vanwege een actie in de haven van IJmuiden? Greenpeace. Is goed. Welke zanger werd gisteren per ongeluk door nieuwszender CNN doodverklaard? Dat is goed. Welk land is toch tegen het opkopen van obligaties door het Europese noodfonds? Finland. Is goed. De snelheidslimiet op de A10, A12, A13 is verhoogd van 80 naar 100. Goed. Welke voetballer is uitgeroepen tot beste voetballer van het EK? Iniesta. Is goed. Bendeleden van Saban B moeten hoeveel euro aan de Nederlandse staat betalen? 3 miljoen, dat is goed. Wat mag er tijdens de Olympische Spelen niet meer gedaan worden in het Belgische dorpje Steenkerken? Uh, Graafwerkzaamheden. Dat is goed. Vliegtuigbouwer Airbus gaat een fabriek bouwen in welke Amerikaanse staat? Het is in Alabama. Oeh. Nou, dat was echt uh, als een sneltrein ging die. 10 hadden we in de factor. En uh, de jury is nu nog even aan het beraden hoeveel er te zijn dan in deel 2. Dat zijn er 13, hoor ik nu. 14, ja. Kijk eens. Dus dan komen we op uh, 130, hè? 130, oh? ja, ja, dat is ongelooflijk. Ik dacht 14 maar. 14? Had je ook oh, nog jee. meegeteld in het hoofd? Oh Ja. Het zijn oh, er. Weer... Nou. Nou, Oeh. kijk eens aan. De, de jury. Oh, de jury buigt het prijs uh, ja. nee, Het zijn er inderdaad 14. Goed meegeteld. Ongelooflijk. Dus vragen beantwoorden en intussen ook nog bijhouden. Ja, op de nee, het wordt gecorrigeerd inderdaad de Dus 14. Dan komen we op 140. Nou, dat is helemaal uh, knap. Uh, we gaan kijken of dit standhoudt tot uh, zondag. Want uh, zoveel mensen komen er dan nog voorbij. Uh, voorlopig wel de normale prijzen mee: uh, de kaarten voor beeld en geluid en een prachtig sportboek. Ik wel. En dan, als het lukt, dan bellen we zondag even terug. Dat is goed. Goedemorgen, terug naar het okay. prachtige Leusden. Ja, bedankt. dank u wel. Rob Eijers. Het is uh, één minuut over half twee. Tijd voor de NOS hoofdpunten van het nieuws. Mark Visser. De PVV-kamerleden Hernandez en Kortenhoeven stappen met onmiddellijke ingang uit de fractie. Ze verwijten partijleider Wilders dat hij te weinig rekening houdt met kritiek van andere fractieleden. Wilders noemt de opgestapte fractieleden rancuneus. Hij denkt dat ze bang waren om op een onverkiesbare plaats te komen op de lijst van de PVV. Ze maken een vlucht naar voren en slaan nu wild om zich heen, zei Wilders. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times staat Jerry Delmechier... op het punt van opstappen bij de Britse bank Barclays. Hij heeft de dagelijkse leiding bij de bank en zou de derde topman zijn... die in twee dagen vertrekt bij Barclays, waar een schandaal aan de gang is. Een bomaanslag in de Iraakse stad Diwania heeft dan zeker 24 mensen het leven gekost. De politie heeft de stad afgesloten en een uitgaansverbod ingesteld. Aanslag was bij een moskee waar sjiitische pelgrims zich opmaakten... voor een tocht naar Kerbala. En de politie heeft in Almere gisteravond een voortvluchtige verdachte opgepakt. Waarvan u wat verdacht wil de politie niet zeggen, maar het zou om een zwaar misdrijf gaan. De man werd opgepakt nadat hij op het NS-station in Almere Centrum iemand had bedreigd met een vuurwapen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Op dit moment twee files. Onder andere op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en het knooppunt Ewijk 3 kilometer. En op de N279 Tenbos richting, richting Roermond. Tussen Berlikum en Heeswijk Dinter 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Brem heeft zijn Sportzomerbus langs de snelweg geparkeerd. En is op zoek naar dikke mannen. En we voegen opnieuw een mooi stuk toe in ons Toermuseum. Thank <laughs> Dus Eerst eens kijken in de, de derde etappe van de Tour. We hadden die kopgroep van 5, Gio, met nou, dik 5,5 minuut voorsprong op het peloton. Is dat intussen groter geworden? Nee, het is kleiner geworden, Jurgen. De peloton is toch wel een beetje gaan rijden... omdat ze weten hoe lastig die finale is. En ik denk dat ze gaan proberen om de koplopers wat eerder terug te pakken... dan in een normale vlakke etappe waarin het uiteindelijk op een massasprint uitdraait. Want dan moet je zorgen dat het zo rond de 5 kilometer voor de streep gebeurd is. Dan kan er niemand meer uitlopen, maar vandaag met die 6 heuveltjes die we achter elkaar krijgen in het land rond Bourgogne-sur-Mer. Daar zullen ze toch proberen wat eerder terug te zijn en dan kan het nog een hele mooie finale worden met uitlooppogingen. En wie weet, hè, misschien wel de klassementsmannen. Cadel Evans heeft zo'n trucje alles uitgehaald. Dat deed hij in de Dauphiné-Liberé. Toen ging hij ook op een aankomstberg op. Maar niemand het eigenlijk verwacht. Een heuveltje ging de tourwinnaar er vandoor. Nou, voorlopig in ieder geval dus het peloton op 4 minuten en 40 seconden. Bernardo, Perez, Minard, Morkov en Grifko die werken goed samen. Voorlopig blijven ze nog even weg maar ik weet niet hoe lang het gaat duren. Tot 11 uur. Sportzomer summer radio I'm really happy. Eind jaren 70. My Sharona. Vooral die clip vind ik zo leuk. Kunt u trouwens ook zien hè? via radio1.nl. Toch even belangrijk om te weten. Kunt u ons volgen? De uh, eerste reacties op het vertrek van Marcel Hernandez en Wim Kortenhoeven uit de PVV-fractie stromen langzaam binnen in Den Haag. Is Joost Vullings. Joost, goedemiddag. Ja, hallo Dion. Uh, van wie komen die reacties? Nou, voornamelijk uh, uit eigen kring. Uh, André Elissen van de PVV-fractie en Dion Graus. En nou ja, zoals gebruiker willen zij niet al te veel zeggen. Uh, maar die ga je zo horen. De eerste die je gaat horen is Hero Brinkman. Die stapte er eerder uit en die heeft iets meer tekst. Uiteindelijk dat er mensen zijn die binnen de PVV-fractie zeggen dat ze ermee stoppen, dat verrast mij niet. Ja, dat het door, ja. Ja. En, uh, en dat het deze twee mensen uiteindelijk zijn geworden vandaag, uh, ja, dat is altijd weer een verrassing. Want je weet nooit wanneer het gebeurt uiteindelijk. Uh, dus dat is wel uh, verrassend, ja. Meneer Elissen, begrijpt u de stap van uw twee collega's? Ze hebben hun eigen afweging gemaakt, gemaakt, die moet je respecteren. Nou, begrijpt u het? Uh, nee, ik ben totaal uh, verrast. Maar nogmaals, het is dus hun keuze en uh, die moet je respecteren. Vindt u dat u voldoende kunt zeggen in de fractievergadering nog oh, het ik, verkiezingsprogramma? Absoluut. Dat beeld wat ze schetsen ken ik totaal niet. We hebben een prima fractie, dus verder wou ik het hierbij laten. Ja? ja ik, ik schrik niet meer zo snel van, van dit soort zaken. Wat voor soort zaken? Want Hoe ziet u het? Hoe minder eh, nestvervuilers en matenaars, nou, hoe beter zeg ik altijd. Hoe beter dat voor de PVV een vervolging en vaderland is. Maar voelt u het ook als een politbureau de partij? Nee. nee. Voelt u dat wel zo dan? Ik ben geen lid van de partij, nee. maar u we ja, zag wel Stem v. Nee, absoluut niet. Nee, nou Dit is dan nog een, een trouwe knecht van, van Geert Wilders... om maar in de beeldspraak van Radio Radiotour eh, te blijven. Ja, Geert Wilders is een kopman in problemen. Er zijn gewoon heel veel knechten die niet meer voor hem wensen te fietsen. En dan heb je doorgaans als kopman fout gedaan. Dan heb je niet goed gecommuniceerd. En wie weet zit het hem ook wel in het woord knechten. Hij, hij heeft veel van zijn fractieleden... althans, zo voelen zij het zelf, als knecht behandeld. En daar willen ze niet meer mee doorgaan. En dus zijn Wim Kortehoeven en Marcel Hernandez vandaag opgestapt. Gaan uh, andere partijen ook nog reageren? Nou, het, het, het, het, ik denk dat er in de wandelgangen ongetwijfeld veel leedvermaak zou zijn, dat er wel wat grappen worden gemaakt, maar in het openbaar denk ik dat partijen niet gaan reageren. Want iedere partij weet hoe dit voelt, iedere partij heeft ook wel eens problemen en het is een goed gebruikende Den Haag om niet te reageren op andermans ellende. Uh, zout wrijven in de wonden, dat doen ze dan liever niet, ook omdat dat niet zo netjes staat. Nee, duidelijk. Maar blijf, jullie blijven wel voor ons posten, hè? Uiteraard. <laughs> Dankjewel, Joost Villings. De Radio 1 sportzomerbus. En die reist vandaag door Nederland. Prem aan boord natuurlijk. En de bus staat nu bij een wegrestaurant. Langs de snelweg in Nunspeet op zoek naar mannen met overgewicht. Volgens cijfers van het CBS is meer dan de helft van de mannen boven de 40 jaar te dik. Prem. Ja, Jurgen, Mag ik beginnen om te zeggen... Ik werd gistermiddag door een Radio 1-luisteraar aangesproken... op het feit dat ik altijd zo lelijk tegen je doe. Echt waar, joh? Toen zei ik tegen die luisteraar... nee, Jurgen en ik vinden we zitten elkaar gewoon te plagen. Dus luisteraars, ik heb geen hekel aan Jurgen. Jullie houden van elkaar. Weet gewoon een soort van grapje die wij twee met elkaar hebben. Ja. Uh, maar, maar dat maar niet ben jij ook te dik of... Uh... Ja, ik, heb over, ik ben 1,85 meter 85, ik weeg 90 kilo, oh. ik moet eigenlijk ergens tussen de 76 en 77 zijn. Maar na 1 september, Jurgen, dan hoef ik niet meer iedere ochtend op te staan om naar die primtime bus te gaan, dan kan ik gaan hardlopen en gaan fietsen. Dus als je me eind september ziet, beloof ik je dat ik al uh, ergens uh, rond de 86 87 ben. Maar daar vinden we elkaar wel, want ik ben ongeveer net zo ja. lang en ook net zo zwaar, dus uh, ietsje te... Echt waar, maar jij ziet er een stuk beter uit. Je hebt niet zo'n dikke buik als ik. Ja, je hoeft niet eens heel aardig te gaan doen. Ja. Nee, nee, nee, maar bent, ik heb echt een dikke uitpuilenbeuk. Weet je wat leuk is? Ik sta hier dus bij Restaurant Routier aan de A28. En, en ik kom binnen en dan uh, zie ik de chef-kok. Dat is Sjaak uh, Meijer. Sjaak, hoe lang ben je? 1,80 meter. 80. En je bent hoe oud? 47. En hoeveel weeg je? Bijna 100 kilo. Dus je hebt zwaar overgewicht. De chefkok, kok hoe, hoe komt dat? Ja, van alle couverts een klein beetje proeven. Hè? Dan gaan we gaven het al aan en dan uh, komt er vanzelf elke keer een klein beetje bij. Oké, okay, nu heb ik een probleem. CBS heeft dus becijferd dat er mensen zoals jij en ik, boven de 40, er is een toename van mensen met overgewicht. Ik kijk soms naar mijn buik en dan schaam ik me een beetje. Want dan vind ik het echt lelijk en uitpuilend. En je hebt ook een beetje zo'n lelijke buik als ik. Heb je dan daar geen psychische problemen mee? Nee, nee, nee. Ik heb er geen last van. Die denken af en toe wel eens van, het mag een beetje minder. En dat zou voor je eigen gezondheid ook wel beter zijn. Maar nee, ik heb er geen psychische problemen van. Nou, mijn dochter en mevrouw komen ze van: Ah, maar die dikke lelijke buik. Zeggen die dochters van mijn pa. Die lelijke dikke buik, weet je wel. Dan, dan, dan, dan, dan, dan denk ik, ja, ik moet er wel wat aan gaan doen. Maar dan ben ik weer te lui. Ja, ik ben er eigenlijk ook te lui voor. Dat ja. moet ik heel eerlijk toegeven. En eigenlijk neem je je heel vaak voor... om s morgens even een stukje te gaan hardlopen. Maar dan... Ja, of het ligt heel lekker, of even morgens een bakje koffie met wat erbij. En dan, ja, dan komt het er echt niet van. Nou, het grappige is, de manager hier, ik dacht, die ziet er wat beter uit. Dat is Karel Kok, what's in de neem. Maar ik keek, hij heeft een zwart t-shirt aan. En daardoor zag je niet... Hoe ho ho lang ben jij? 1,80 meter. 80. En hoe oud ben je? Bijna 49. En hoeveel weeg je? Ik weeg uh, bijna 87 kilo. Oké, okay, dus van jou is iets minder. Ja, maar ik... Ik sport ook nog een beetje, op de zaterdagmiddag fluiten voor de KNVB. En dat is altijd een beetje gevoetbald, dus het is altijd nog wel een beetje het sportieve wat ik door de week doe. En hoe komt het nou, hoe, hoe denk ik, kijk, hoe is het bij jou gekomen? Want merk je nou dat mensen van onze leeftijd, als ze hier komen, dat ze wat meer eten dan vroeger? Ja, de mensen eten anders dan vroeger. Vroeger was natuurlijk de fysieke arbeid natuurlijk ook zwaarder dan wat mensen nu moeten doen. Dus de verbranding van de, van de vetstoffen gaat nu natuurlijk langzamer. Het slaat allemaal op in het lichaam. En dat merk je natuurlijk wel aan de hedendaagse mens. Zeker het voedingspatroon wat, wat ze hanteren om even lekker snel even te snacken en te eten. En, Vertel. En, en, en dat soort zaken. Nou, eh, Neem dan bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur. Die heeft eh, heel weinig tijd tussen de middag. Ja. Maar wil toch lekker een, een uitsmijdertje eten. Ja. Wil zijn krantje lezen. Wil nog even gauw twee bakjes koffie eh, ja. erbij eh, drinken. En ja, dat moet ook allemaal weer verbrand worden. Okay. En zo'n man, die verbrandt natuurlijk wel wat, maar hij zit de hele dag. Nou, wat leuk is, uh, uh, ik ben hier bij dat wegrestaurant... en ik zag iemand buiten zitten die helemaal voldoet aan dat profiel. Ik loop even buiten naar het terras kijken of ik hem lastig mag varen. Goedemiddag, meneer. Uh, mijn naam is Primo, we zijn live op Radio 1. Ik wil even gaan staan, want volgens mij... Ik, ja, als we even wil gaan staan... Uh, uh, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe oud bent u? Ik ben 53. En hoeveel kilo weegt u? Um, drie, 103. En uh, u bent ietsje korter dan ik? 1,83 meter? 83? Um, nee, ik ben 1,84 Oké, okay, dus u heeft een overgewicht van zeker 27 kilo. Nee. Oh nee, helemaal niet. Nou, uw buik is bijna net zo groot als de mijne. Hoe bedoelt u geen overgewicht? Nee, maar ik wil geen overgewicht zijn. Dat is een heel prettig gevoel. Daar voel ik me lekker bij. Maar, maar, maar u, u weet toch dat de BMI voorschrijft dat u rond de... 87, 86 moet zijn dat je gewoon te zwaar bent. Dat zou, dat zou. Best... Of sorry, 76, 77. Dagen. Dat kan best zijn, maar ik heb uh, nog geen uh, maand geleden me gewoon een strol op laten meten. Een ja. bloeddruk op laten meten. Ja. En ik ben gewoon nog, als je dat bij elkaar optelt, gewoon nog een jonge god. Dus voor de rest helemaal niks aan de hand. Nou, Jurgen, je moet je voorstellen. Lijkt een beetje op Bram Moscovic qua gezicht. Hij heeft ook zo van het mooi grijze haar. Maar die buik die lijkt echt bijna op de mijne, ook licht hoog. En bent u niet gewoon in ontkenning? Het CBS heeft vandaag 7 bekendgemaakt. Is de oorzaak. Nou, dat zou best de oorzaak kunnen zijn, maar ik bedoel, als je, je erg prettig bij voelt, waar moet je dan iets erkennen als je dat helemaal niet nodig vindt? Sport u wel eens? Oh zeker. Wat dan? Ik heb, ik heb een jonge vrouw en ik doe heel veel aan watersport. <laughs> en die, die, die jonge vrouw? Die, die, die houdt mijn aardige op gang. Dus dat is geen probleem. Ja. ja dus als je nee. vergelijk met Bram Moskofi's wil maken... dan kom je redelijk in dezelfde richting aan. Maar u, u, ik moet wel zeggen, u straalt wel. U ziet er gelukkig uit. Maar hebt u er nooit, zegt die jonge vrouw nooit. Wat is uw voornaam? Mijn naam is Tom. Nee, mijn, mijn, mijn vrouw die zegt er nooit wat van. Nee. Zegt die nooit? Heet Tom. Het nee, nee je, moet, je moet voorstellen dat 75% van de vrouwen... die hebben een teddybeergevoel. Dus, en je kan ze niet allemaal hebben, toch? Oh, vandaar dat al die slanke jongens nooit een vriendin hebben. Want die, ja, die vriendinnen kregen geen teddy meer gevoeld. Die hebben dat teddy meer gevoeld, dus die zitten maar in die 25%. Dat is maar een klein vijvertje. Wij zitten met jouw buik en mijn buik in een veel grotere vijver. <laughs> oh, wat. Tom, wat laat je me goed voelen over mezelf? Ik werd helemaal depressief vandaag. Ja, maar je, moet je vooral niet zijn, moet je vooral niet zijn. Het enige wat ik hoop is dat mijn buik net zo bruin wordt als jouw buik deze zomer. Daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Oké, okay. maar nou, Tom, hartstikke bedankt Jürgen, Dus het, gaat, het, het, het zit gewoon allemaal in de kop. Feitelijk zit het tussen je oren. Ja. <laughs> en, en, maar, maar, u, u bent zeker verkoper van iets. Want hoe klets, jongen, zou ik zoiets van u kopen? Wat voor werk doet u? Nou, ja, ik, ik verkoop ook. Ja, wat, wat voor werk doet u? Nou, ik, doe, ik verkoop ook, ik ben maar ik verkoop ook, ja. Oké, okay, nou, dan dacht ik al hartstikke bedankt. <laughs> nou, Jurgen, Dionne, Dionne, heb jij ook dat teddybeergevoel... dat jij eentje met een buikje wil? Of ga jij voor zo'n gladde strijkplank? Het <laughs> teddybeergevoel gaat me erg ver... maar een gladde strijkplank vind ik niks. Ah, nou ja, vanavond, niet vergeten, half tien <laughs> Nederland in. Je kunt het niet meenemen. Die dikke buik kan je wel meenemen, maar de rest niet. Nou, dan is het op tv, hè, Prim? Ja, dat is het. Oh la la. <laughs> Dit is de Radio 1 Sportzomer Met Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Well, her face is a map of the world, is a map of the world. You can see, she's a beautiful girl, she's a beautiful girl. And everything around her is a silver pool.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 Lady Tunstall en Suddenly I See. Het Radio 1 Sportover Tourmuseum. De Tour van dit jaar heeft een eigen tourmuseum in deze studio... van de Radio 1 Sportzomer. Dat gebeurt in samenwerking met het Huis van de Wielersport in oprichting. Drie truien hebben we al in ons bezit. Uh, te zien ook op radio1.nl... terwijl Jurgen het nieuwe attribuut voor vandaag hoog houdt. En ik laat hem nog eventjes zo zitten. Uh, gisteren hebben we de groene trui van Laurent Jalabert hier gekregen... Uh, uit de Tour van 1995 met rouwbantel omdat Fabio Cassartelli toen was overleden in die tour. En nu hebben we hier een prachtige Kassei. Een echte kei uit Parijs-Roubaix. En dat is uh, wel grappig. Past ook heel erg bij de dag van vandaag. Want vandaag rijden de renners in de regio die ze kennen uh, van die voorjaarsklassieker. Um, u kent uh, waarschijnlijk de voorjaarsklassieker ook allemaal. Hè? Die kasseien stroken. En de trofee voor de winnaar is. Een kei en Henny Kuiper won Parijs-Roubaix in 1983 en zijn kassei hield Jurgen van den Berg net omhoog. Uh, in de toekomst uh, staat dit prachtige stuk wielergeschiedenis in het Huis voor de Wielersport. Maar je hebt er ook in thuis liggen? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook een kei, maar die heb ik uit de kasseien gepeuterd. Want hij stak een beetje uit. Mm -hmm. En ik stond aan de kant en Theo Bos kwam langs. En ik dacht, ik, hier, gaat, hier, gaat over, uh, hier gaat het mis. Dus maar ik die... heb hem eruit gehad en mee naar huis genomen. Maar die is iets kleiner dan deze. Hij is iets kleiner dan deze, ja. Uh, Gio Lippens, goeiemiddag. Ja. Dus, dus daar ligt die kassei bij jou thuis. Ja, die ligt okay, echt mooi tentoongesteld. hoor. staat zo gat in de weg. <laughs> kan mevrouw de Graaf daar nog een boete voor krijgen? Of ja, uh... Ik denk dat mevrouw de Graaf hem even gewoon per post moet terugsturen. Trouwens, uh, ik hoop Jurgen dat jij geen hernia krijgt uh, van het omhoog houden van hij, die steen. Hij is best wel. Ik heb ook eens een keer, toen Johan Museo die kei had gewonnen. Toen zaten we na afloop bij een soort buffetje waar Museo geëerd werd. En die kei die stond echt. Ik zat een beetje op het podium en die kei die stond gewoon naast me. Ik had hem zo onder mijn jas kunnen meenemen. Maar ik pakte hem even vast en toen dacht ik: ik ga hem niet mee naar huis nemen. Veel te zwaar. Uh, Gio, kun jij nog, nog even terug naar 1983? Neem ons eens dus even mee uh, naar ja. de overwinning van Henny Kuipers. Jonge, jongen. Nou, ik zat voor de tv, want zo oud ben ik gelukkig nog niet... Uh, dat ik dat uh, als, als commentator al meemaakte. Maar uh, Kuipers, die, ja, die, die reed daar op kop... en uh, was bezig aan de laatste kasseienstrook. En dan ga je toch een beetje aftellen, hè, want het is nog zoveel kilometer. En hij heeft hem. Als hij hier over deze strook heen komt... dan kan hij zo doorfietsen naar die wielerbaan in Roubaix. En wat gebeurt er? Inderdaad 200. 150 meter voor het einde van die strook rijdt hij links van de weg over een soort ja, paadje lijkt het wel. En er zit een enorm gat met water erin en hij klapt in dat gat en ja hoor... Kapotte, kapotte achterband en kapotte fiets. Nou, Kuiper die gaat aan de kant staan. Die wil een uh, nieuw wiel hebben. En dat duurde maar. En dat duurde maar. En dat duurde maar. En dan klapt hij in die handjes. Ja, Die beelden die zijn echt legendarisch. En, en ik moet eerlijk zeggen dat ik denk samen met miljoenen andere Nederlanders echt uh, een soort hartverzakking kreeg toen ik daar uh, naar de tv zat te kijken. Maar het is onvoorstelbaar en... hoe dat werkt? Als je je ogen dicht doet, dan zie je Henny Kuiper ja. daar in paniek staan. Je weet precies wat er gaat gebeuren. Hè? En hij klapt echt als een soort zeehondje in Harderwijk. Ja. Klapt hij in die handjes. Ja. En, en, en, en de... Ja, het duurde allemaal veel te lang, maar uiteindelijk krijgt hij dat wiel, fietst hij door en wint hij die etappe. En ik ben later nog eens een keer voor een reportage voor de radio met hem naar die plek gereden. Toen hebben we daar samen gefietst. En het is prachtig, hè. Maar renners weten dat ook. Die wist, hij wist precies, dit is het gat waar ik toen ingereden ben. Daar gebeurde het. Daar stond ik met mijn fiets. En we zijn toen ook samen die wielerbaan opgefietst. Dat was trouwens helemaal mooi. En wat het allermooiste was, en dat vinden die renners volgens mij ook het fijnste, de douches daar op die wielerbaan, ah, ja, ja. Bij die varkenshokken. Je moet dan een touwtje trekken om water te krijgen en we hebben daar Samen mogen douchen. Was echt geweldig. Nou, hier staat hij te pronken, hoor. De, de kei van Henny Kuiper. Um, de Europese rijders kennen die stenen wel. Uh, maar hoe zit dat met die Amerikanen en bijvoorbeeld Australiërs? Kunnen die daar een beetje op uit de voeten? Ja, die kunnen daar best wel uit de voeten. Het, het, het, het maakt niet zoveel uit waar je vandaan komt. Het maakt meer uit uh, hoe zwaar je bent. Want het, het klinkt misschien raar, maar je moet juist een beetje gewicht hebben. om goed over die kasseien te kunnen rijden. Je moet dat echt kunnen. Je moet een tandje zwaarder kunnen schakelen. Je moet goed achter op het zadel kunnen gaan zitten. En dat maar gewoon stampen. Uh, de Amerikanen, uh, George Hinkepie bijvoorbeeld, een geweldige man die uh, over kasseien kan rijden. Er zijn er wel meer. Australiërs kunnen het ook. Weet je wie het niet kunnen? De Italiaantjes. De Spanjaarden. En dan met name de lichte mannetjes. Die, die, die dokkeren gewoon, die stuiteren van die kasseien af. En die zijn meestal al, na de eerste strook, zijn ze al uh, verdwenen uit koers. Uh, die kunnen dat niet. Maar de stevige jongens, Husoft, nou is ook zo'n bink. Die, die kan dat ook heel goed. Niet in de Tour dit jaar. Nee, tour Husshoft. En We komen straks uh, natuurlijk bij terug om de koers te volgen. Dank je wel, Gio Lippens, voor nu. Dan is aangeschoven Tom van het Hek voor... Uh het gesprek uh, van Van het Hek. Uh, in, in gesprek met Van T Hek, zo heet het. Ja, heet. in gesprek met Van T Hek, zo heet ja, het. Nou, het dan we, dan laten we de koers wel even op de rit ja. houden. Hoe zeggen we dat? Nou ja, bijna twee uur, dus de telefoonlijnen gaan weer open. 1101 mogen de mensen weer bellen met hun vragen, opmerkingen, klachten. En uh, nou, het blijft lekker doorregenen, gelukkig. Is er is een rode draad uh, herkennen? Nou, de muziek blijft toch wel een punt van zorg, zeg maar. Met name de weinige variatie. Dat is iets een dagelijks terugkerend thema. En dan zijn er ook altijd overigens weer mensen die bellen, die zeggen, we moeten überhaupt geen muziek op Radio 1 doen. Dus het houdt wel aan beide kanten eventjes elkaar in evenwicht. Dus nou. dat zijn de wensen die we altijd meenemen. Goed, daar kunnen naar je, wij elke dag op terug. Jij gaat naar je hok, mensen kunnen nu bellen 0800 1101... straks tegen half zes op de radio. En dan nog even heel snel naar Marcella Mesker... want er wordt weer gespeeld, hè, Marcella. Ja, ik hoor ze. Ja. Ja, en, uh, de wedstrijd uh, tussen Del Potro en uh, Ferrer. Twee top 10 spelers. Een mooi affiche. Een wedstrijd uit de vierde ronde nog in het mannentoernooi. En uh, ja, de eerste twee games die, uh, wijzen erop dat dit een pracht van een wedstrijd uh, gaat worden. Mooie slagenwisselingen tot nu toe. De eerste game al een echte test voor Ferrer. De kleine Spanjaard. Hij is 1,75, 15 centimeter uh, korter dan uh, Del Potro. En hij moest uh, maar liefst vier breakpoints overleven in de openingsgame. Deed dat na uh, zes juices. Vervolgens Del Potro met een uh, love game op één gelijk. Dus je kan zeggen, de eerste tekenen zijn gunstig voor de Argentijn. Maar ja, het is een best of five. Uh, Ferrer is tie. Beide mannen gaan hier voor het eerst in hun carrière... proberen een kwartfinale te behalen op Wimbledon. En uh, ik denk dat dit een uh, prachtig gevecht zal worden. Het is uh, nog maar net begonnen. Het is de enige baan in actie op Wimbledon. Het dak is dicht boven het centrakoord. Dat voordeel hebben deze twee spelers...